Niet door. In Zwitserland zijn de slachtoffers herdacht van de dodelijke cafébrand... in de nieuwjaarsnacht. Dat gebeurde tijdens een kerkdienst die in verschillende talen werd gehouden. Honderden mensen volgden de mis buiten waar videoschermen waren neergezet. Daarna was er een stille tocht naar het café... Intussen gaat het identificeren in de Zwitserse wintersportplaats door. Van zeker de helft van de 40 doden is nu bekend wie ze waren. De jongste slachtoffers waren meisjes van 14 en 15. De mensen die het café runden worden verdacht van nalatigheid. De brand zou namelijk begonnen zijn door brandende sterretjes op de champagneflessen. En in Zuid-Afrika is tijdens een cultureel feest de meer geslagen. Er zijn zeker twee mensen omgekomen en 150 mensen raakten gewond. Het aantal doden kan nog oplopen, want sommige slachtoffers zijn er slecht aan toe. Het Zuid-Afrikaanse feest was in een dorp ten noorden van Pretoria. De meeste sneeuwbuien in het midden en noorden. In het zuiden is het vaker droog. Vanwege de gladheid geldt code gil en het is zo'n 2 graden. Morgen wat zon, maar ook nog een sneeuwbui en het blijft koud. En dat was het Nieuws op 538. Dankjewel Frans. Krijgen de situatie op de weg op dit moment zes vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 16 minuten. Dan de A13 richting Rotterdam. Tussen Iperburg en Delft-Zuid. 14 minuten. En de A27 richting Breda. Tussen Gork en Werker dan 23 minuten. Ook één flitser. Dat is op de A16 richting Dordrecht bij een Zevenbergse hoek. Kijk dan mee de paal 52.5.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 Sale bij Feelings wonen. Hoge kortingen nu in de winkel. Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Een hele goede middag. Ed Sheeran, Sapphire, hoor naar Olivia Dean. It is man I need. Radio 538. To me, me. <laughs> Looks like we're making up for lost time Carry the world on your back, but look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fire. What's in the sky. Step out, turn your body you're pushing on me. Don't you win the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning. Go to bed, we won't sleep. Jamma jamma jamma, kiss it.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 Ik ben er ook cham cham bij. Ik ben Edgeron, Sapphire, wat zeg jij minimaal? 100 keer op een werkdag, zonder je beroep te benoemen. Die vraag stelde ik gistermiddag ook weer aan jou als 5-jachtluisteraar. Er kwamen leuke reacties op binnen, waaronder Danielle. U staat erin voor controle Zijn er nog opmerkingen of bijzonderheden? Danielle bleek tandartsassistenten te zijn. Kars die stuurde dit in. Wil je een stoffel of eentje van koolstof? Nou, wil je een stoffel of eentje van koolstof? Wat bleek? Kars die was verkoper van auto-onderdelen. Je snapt het? De vraag weer aan jou vandaag. Wat zeg jij minimaal 100 keer op een werkdag zonder je beroep te benoemen? Dan gaan we zo meteen een poging doen om hier op de radio jouw beroep te raden. Dus wat zeg je minimaal 100 keer op een werkdag zonder je beroep te benoemen? Stuur even een audioberichtje in via de 5 uur achter. Bart en Sommer, jij na zomer. Het is 12 to 12. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away.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 Zalmjeu en morning op 538. Wat zeg jij minimaal 100 keer op een werkdag zonder je beroep te benoemen? Ze hebben een hoop vijf teruglijstdaars die een audiobriegje hebben ingestuurd. En dan is het nu aan ons om te gaan raden welke beroep zij doen. We beginnen met Jorn. Inademen en vasthouden. Inademen en vasthouden. Ik geef je heel even. Uh, Jorn. Die is CT en Röntgen-laborant. Uh, Mireia stuurt ook wat in. Ik ga eerst mevrouw de Vries doen en dan kom ik zo bij u. Ja, die werkt in de ouderenzorg. Dat is op zich wel makkelijk. Uh, de volgende die is wel wat lastiger, van Justin. Hoi 538, probeer dit maar te raden. Wij zeggen altijd tegen, als collega's tegen elkaar... doe jij de uitleg en tegen de gasten zeggen wij... vergeet niet het gele knopje in te drukken. Wat voor beroep zal het zijn? Nou, ik heb hier heel lang over nagedacht. En toen heb ik het gewoon gevraagd aan Justin. Um, Justin die doet de verhuur van Laser Game Arena's. Andra die stuurt ook een radio Voor mijn beroep zeg ik heel vaak 60 keer 60. 60 keer 60. Afmeting van tegels. Andra die werkt in de tegelgroothandel. Oké, okay, zullen we er nog eentje doen. Van Brit. Loop je even mee, dan gaan we even schone billen doen. Loop je even mee, dan gaan we. Even schone billen doen. Ik kan een hoop flauwe opmerkingen gaan maken. Dat ga ik niet doen. Dit werkt in de kinderopvang. Ja. Klinkt ook ineens heel logisch, hè? 5 uur 8 op je zondagmiddag met David Guetta, One Republic na SIA. is Unstoppable. I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. And all through the time. Oh, yeah. Oh, yeah. I'll tell you what you want to hear. Sunglasses on while I shed a tear. It's now or the right time. Yeah. yeah.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 Eén ster beter leven giros met paprika, 500 gram voor maar 3,59. Fans van Voordeel. Aldi. Jouw thuis, jouw smaak. Met karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak het mooier. En hier smelt de fans van Voordeelpas pas echt voor weg. 200 gram geraspte 30-plus kaas voor maar 1,59.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 Begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is welkoop Pellet voordeel. Alle Jukanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Open nu deposito sparen en ontvang drie maanden een aantrekkelijke rente... van maar liefst 2,5% op jaarbasis.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 Jordi Warners. Met Alan Walker, Heartbreak Melody. Na Damiano David. Hier is de first time.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 Touch a song that made me cry. The drugs I've done—they never got me higher than the first time we met. There's nothing like the first time we met. And when I Walker, Heartbreak Melody, de grootste kroeg van Nederland gaat weer open met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. En jij kan erbij zijn dankzij 538, want vanaf morgen gaan we weer kaarten weggeven voor de Vrienden van Amstel Live. De manier waarop januari toch niet zo saai is... zo na deze decembermaand. Um, jij kan erbij zijn met drie vrienden. We geven iedere keer in totaal vier kaarten weg. Dat doen we vanaf morgen. En daar hoef je eigenlijk maar één ding voor te doen. Goed luisteren. Hoor je de kroegbel voorbij komen... en die kan niet missen... Hoor je die kroegbel, dan bel je naar de studio. Kom je in de uitzending, dan ga je er vandoor... met die kaarten, die vier stuks voor de Vrienden van Amsterdam Live... dan ben je er toch nog bij dit jaar. Want zoals ieder jaar gaat de verkoop hard van die kaarten... en zijn ze mega snel uitgekocht. Maar punks zijn 538, ben je er nog steeds bij... de grootste club van Nederland. Vanaf morgen, dus die kaarten voor de Vrienden van Amstel Live. Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water, Telecast komt eraan. Nou, Rick en hier is bijna mas... But life in your hands. We take the floor, nothing is forbidden anymore, don't let the world in outside, don't let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 Jelly Roll en Holy Water. Ja, Jelly Roll is wel het voorbeeld van als je echt wil, dan kan het hoor. Jelly Roll is in de afgelopen jaren meer dan 125 kilo afgevallen. Dus nou, laat hem het goede voorbeeld zijn voor de goede voornemens die je misschien dit jaar hebt. 5 8 met topic, zometeen naar Eva Max. Oh, Don't drink the potions. Just kiss your name. Face. Right there, right now, the one who. January. Sober hoorde je op 5 uur 8. Binnen nu en 20 minuten maak je kans op een goed gevulde koelkast... op kosten van ons. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Plus Nederlandse aardappelen en stampotgroenten 1. Plus 1 gratis. En alle honigmaaltijdmixen en maaltijdpakketten. Oké, okay, Plus 1 gratis. We doen het je mee. Plus. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk...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 Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Nu winterseal madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Tempoor Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt.